Het jongetje van zo'n 28 weken oud is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is stabiel. Twee buurtkinderen waren op straat aan het spelen toen ze gehuil hoorden uit een ruimte die vol stond met afvalcontainers en losse rommel. Ze zagen iets bewegen en ontdekten in een van de stapels de baby. Hoe lang het jongetje tussen het afval is gelegen is niet bekend. De politie is op zoek naar zijn moeder. Een Amerikaanse zwemster probeert voor de vijfde keer van Cuba naar Florida te zwemmen... zonder dat ze een haaienkooi om zich heen heeft. Ze deed eerder al vier pogingen om de 166 kilometer brede straat van Florida over te steken. De laatste moest ze staken nadat ze was gebeten door kwallen. Nu draagt ze een speciaal gezichtsmasker dat haar moet beschermen. De 64-jarige vrouw denkt dat ze drie dagen nodig heeft voor de tocht. Ze zegt dat dit de laatste keer is dat ze de oversteek waagt.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 Goedemorgen, ik uh, ga jou uh, vanmorgen even lekker helpen wakker worden met start op Radio 1 van uh, BNN. Met in dit uur uh, onder andere filmkenner Joost Bastmeijer. Hij vertelt mij naar welke films uh, ja, je vooral wel en niet moet gaan en welke er uh, nieuw op de rol staan deze week. Ook geef ik je het laatste nieuws uh, op Twitter en um, we spreken straks ook met Jan Smit... Maar eerst naar de sport. Want uh, dit jaar stond sportklimmen samen met zeven andere sporten... op de shortlist voor de Olympische Spelen in 2020. Een van de populairste disciplines uh, binnen het sportklimmen is boulderen. Dit uh, weekend vindt het EK-bolderen plaats in Eindhoven. Uh, maar uh, ja, wat is boulderen eigenlijk? <laughs> Dat vroeg ik me af. En dus uh, is uh, Ilan uh, van BNN University voor mij op pad gegaan... en bekeek het van dichtbij. Vera Zelstra. Voordat we tactieken gaan bespreken over het Europese kampioenschap hebben, jij doet aan boulderen. Wat is dat precies? Het is klimmen tot 4 meter of 4,5 meter hoogte eigenlijk. Het is een wand het is helemaal leeg. Er zit één uitgestippelde route op. En Zorg maar dat je boven komt. En een, een, een wand zit vol met grepen, zijn dat? Ja, dat is een soort van wandsport. Alleen er komen geen touwen of, of zekeringen bij kijken. Het is echt gewoon puur op jezelf aangewezen. Omhoog gaan. Ja, ja, geen touwen. Er ligt een dikke mat onder. Als je valt, dan val je gewoon op de mat. En voor de rest uh, helemaal niks. Ja, Jij bent uh, nu meervoudig Nederlands kampioene. Ga even omhoog. Ik wil het zien hoe, hoe je het precies doet. Oké, okay, is goed. Nou, wat ik nu ga doen is een oranje boulder. Dat is een van de makkelijkste hier in de hal. Dus om uh, op te warmen. Nou, bij de grepen zit, uh, startgrepen heb je stepen zitten. Die zitten ook bij het uh, EK er uh, ruim op. En dat geeft aan hoe je moet starten. Dus pas als je zo gestart bent met die greep in je hand, dan mag je verder. Oké, okay, dus je begint nu. Ja. Je bent van de grond af en je gaat omhoog. Ja, ik ga omhoog. <laughs> en ik ben inmiddels bij de eindgreep aangekomen. Ja, je bent nu ongeveer op 4 meter hoogte ongeveer. Ja, ongeveer op 4 meter hoogte. En ik heb nu de laatste greep in mijn handen. Die heeft ook een kaartje. En als je die met twee handen vast hebt, dan heb je de boulder geklommen. Dus je bent klaar en nu spring je erop. En dan ben je weer beneden. En, ho en hoe ziet zo'n echte wedstrijd er dit weekend uit? Je begint in een grote hal, hoorde ik. En dan? Ja, je, je wordt met z'n allen naar een opwarmruimte verplaatst. Mag je niks meenemen, geen mobiel, uh, helemaal niks wat je mee kan communiceren. Nou dan, zodra de wedstrijd begint, ga je één voor één naar buiten. Elke vijf minuten iemand. Nou, dan ga je naar je boulders toe. Dus zodra je het podium opkomt, zie je voor de eerste keer jouw eerste boulder... En dan heb je vijf minuten om te kijken wat je gaat doen en hem te klimmen. En dan wie in zo min mogelijk pogingen naar boven gaat, die wint. Ja, ja. je hebt in totaal vijf boulders die je moet doen. En je doel is om elke boulder in één poging te klimmen. Dan heb je de beste score. Maar is het niet dat elk jaar gewoon dezelfde wint, net zoals met tennis of voetbal af en toe? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want het boulderen is zo veelzijdig. Je moet zoveel aspecten, alleen al de boulders zelf... Qua kracht, techniek zijn ze elke keer weer nieuw helemaal, uh, Ja, Alles moet je kunnen. En er speelt ook natuurlijk nog het mentale en uh, tactische aspect, want je ziet hem voor het eerst. Dus je moet ook echt gaan bepalen als je ervoor staat wat je gaat doen. Dus je kan niet dom zijn om deze sport te doen. Nee, dat. Uh, <laughs> ik denk voor geen enkele sport trouwens. Hè? <laughs> nou, ik heb, uh, ik heb mijn HAVO-diploma gehaald, dus mag ik ook een keer een, een muur proberen? Ja, zeker. Ik stel voor om deze te doen. Dat zijn de oranje boulders, noem je die? Ja, dit, de oranje Dat boulder, zijn grepen ongeveer. Grepen. Ja. En uh, dat zijn de gele stikkertjes, daar moet ik mee beginnen. En dan mag ik alleen de oranje boulders aanraken. Ja, alle moet... oranje grepen alleen maar. En in één keer moet ik omhoog proberen te komen. Ja, dat is wel het doel. Oké, okay. nou daar ga ik dan. Ja. Ik pak de eerste twee grepen. Ik zet mijn rechtervoet op de, op de andere oranje boulder. Ja. En daar ga ik dan. Hier kan je die op oh. die zetten? Precies, ja. En nu pak je de zijkant. Dan pak ik deze. Even kijken. Yeah. Flexibiliteit speelt ook een belangrijke rol. Ja, zeker. <laughs> um, dan pak ik mijn rechterhand naar die. Ja. En daar ga ik al. <laughs> het, is, okay, het is echt heel erg ook op kracht aangemeten. En je vingertoppen moeten heel stevig zijn, volgens mij. En je vingers worden snel heel sterk als je begint met klimmen. Mag ik je vingers eens zien? Ja, ze zijn wel wat dikker dan normaal. <laughs> uh, ze, ze, echt, en je hebt ook heel veel eelt ook. Ja, ja, de grepen zijn vrij ruw, dus als je geen eelt hebt, dan uh, wordt het vrij snel pijn. Ik ben totaal geen sport, ik, ik zweet nu al. Ik ga het nog één keertje proberen. Alleen dan zeg ik nu even stiekem mijn microfoon uit. Vera is door naar de halve finale. Vanmiddag kun je haar zien spelen om 12 uur in Eindhoven. Maandag, dan gaat de voetbalmarkt op slot, want dan eindigt de transferperiode. Um, en de megatransfer van deze week wordt toch wel Gareth Beel. Voor een schamele 99 miljoen euro vertrekt hij hoogstwaarschijnlijk naar Tottenham Hotspur. Uh, van uh, Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Het is uh, nog niet echt definitief, maar ja, de kenners verwachten dat hij snel de overstap zal maken. Nou, even een vergelijking. 99 miljoen. Wat kan je daarmee doen? Nou, daarmee kan je onder andere 245.000 iPads kopen. 404 Ferraris. En kan je alle werkelozen in Spanje... En dat zijn er toch wel 4,7 miljoen. Een uh, prima etentje cadeau doen. Bob Oosterhout, sportmarketeer bij Triple Double. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nu denk ik 99 miljoen. Dat, is de, ja, dat, dat wordt de duurste transfer ooit. Is het plafond hiermee bereikt? Of, uh, of krijgen we over een half jaar of een jaar uh, transfers van boven de 100 miljoen? Ja, de verwachting is natuurlijk dat dit uh, zich de komende jaren uh, uh, continu zal blijven verbeteren. Alhoewel, eigenlijk, als je heel eerlijk bent, uh, 99 miljoen, zeker voor deze voetballer, Garrett Bale, te zot voor woorden is. is. Jij vindt hem uh, het, het niet waard, begrijp ik? Nee, ik vind hem dat niet waard om de dood eenvoudige reden dat uh, wanneer je dit soort bedragen uitgeeft, dan. Uh, kun je dat niet alleen sportief terugverdienen, met andere woorden... een voetballer moet dan ook een bepaalde marketingpotentie hebben. Mm -hmm. Zoals spelers als Kaka uh, en Ronaldo, maar ook een Neymar. dat hebben op verschillende buitenlandse markten. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat zie ik Gareth Bale nog niet goed maken. En jij zegt marketingpotentie, uh, hoe bedoel je dat? Ja, marketingpotentie bedoel ik dat je naast het voetballer zijn... Uh, uh, uh, ook een soort marketingboegbeeld kunt zijn... Uh, een KK, een, een, een Ronaldo, dat zijn mensen met, met miljoenen fans op mm -hmm. bijvoorbeeld de Aziatische en de Zuid-Amerikaanse markt. En dat heeft Beel He niet? Nee, dat heeft Beel uh, zeker niet. Uh, is ook een heel ander karakter natuurlijk. Um, en dat betekent dat, het, dat het, nou ja, het, het ontwikkelen van commerciële activiteiten, dat is dan wat lastiger. Oké, okay, dus geen Japanners in shirtjes van Real Madrid met Beel erachterop. Um, begrijp ik dan, maar hoe verdient Real Madrid die 99 miljoen euro terug? Want het is toch niet niks? Nee, nou ja, als je gaat kijken naar de totale schuld die Real Madrid op dit moment heeft... dan lijkt het wel alsof het ook niet zo heel belangrijk is om het uh, uh, uh, ook goed boekhoudkundig terug te gaan verdienen. Dus ik denk sowieso dat ze dat uh, niet gaat lukken. Maar ja, aan de andere kant, Real Madrid heeft een bepaalde status hoog te houden van de duurste spelers... Ja, de, de, de, de vier transfers. duurste spelers uit de geschiedenis... Uh, naast uh, Bill, Cristiano Ronaldo, Zinedine, uh, Zidane... en uh, even de laatste is uh, Kaka. De duurste ja. transfers in ieder geval. Die zijn allemaal ja. naar Real Madrid gegaan. Ja, allemaal naar Real Madrid. En uh, dus is er wel een andere manier om het terug te verdienen. En dat is om die status van de aller, aller, aller uh, duurste club ter wereld te zijn. Um, en zo ook bijvoorbeeld, uh, ik noem maar een voorbeeld oefenwedstrijden te spelen op allerlei exotische plekken op deze planeet. Daar worden miljoenen voor neergeteld om Real Madrid binnen te halen. Ja, ze blijven op deze manier wel de aantrekkingskracht houden... van de uh, galactische club, zoals ze het zelf vaak noemen. Ja, nu, nu uh, vraag ik me af wat zo'n transfer dan voor de grote voetbalmarkt betekent. Want vaak zet één zo'n grote transfer weer anderen in gang, denk ik dan. Um, ja. Uh, het, worden alle prijzen nu hoger... of worden er nu nog massaal goede spelers getransfereerd naar van allemaal clubs? Ja, er gaat in ieder geval nog van alles gebeuren uh, de komende uren. En daar heeft zo'n transfer uh, geeft daar wel een versnelling aan. Daar heb je gelijk in. Want kijk wat er gebeurt. Hè. Uh, uh, Christian Eriksen uh, gaat vervolgens van Ajax weer die kant op. Mm -hmm. naar nou, tot vervolgens... Hotspur. Ja, dat, ja, dat maakt vervolgens dat Ajax weer gaat shoppen bij Heracles en uh, De wachten overneemt. Um, dat zal er weer toe gaan leiden dat Heracles ook weer een scenario heeft klaarliggen. Mm -hmm. um, dus het, het, het geeft nog wel op het allerlaatste moment een soort van uh, ketting-effect. Ja, maar op zich uh, heeft dat dit dan ook invloed op de hogere prijzen van spelers? Dat, uh, dat, dat Omdat zo'n beeld dan duurder is, dat andere spelers eigenlijk ook weer duurder worden? Ja, want uh, dat is het leuke hiervan natuurlijk. Iedereen, uh, PSV heeft daar ook last van gehad uh, uh, natuurlijk. Mm -hmm. um, iedereen kan lezen wat Real Madrid aan Tottenham Hotspur betaalt. Mm -hmm. Dus op het moment dat Tottenham Hotspur gaat shoppen, dan weet de club van nou, hier shopt in ieder geval een club met een goed gevulde portemonnee. Ja, dus Ericsson, En uh, uh, dat betekent een, een heerlijke onderhandelingspositie. Ja, dus Eriksen zal waarschijnlijk ook wel wat geld in het laatje hebben gebracht dan. Uh, Absoluut. Ja. En uh, is het dan ooit mogelijk, want ik, ik, ik, dan kijk ik naar Real Madrid... en dan denk ik, ja, laat die Spanjaarden maar. Ik wil dat onze clubs, onze clubjes hier in Nederland het, het goed gaan doen... gaan die ooit zulke zieke bedragen neertellen voor uh, spelers? Nee, sterker nog, bij ons zie je een uh, omgekeerde beweging. Hè? Topclubs als, als uh, Ajax, PSV, Feyenoord uh, uh, zien zichzelf steeds meer... Uh, ook noodgedwongen als belangrijke opleidingsinstituten... Um, dus uh, een transfer zoals uh, Ajax-Sulemani, dat was als we niet vergis 16 miljoen... Mm -hmm. een aantal jaar geleden, nee, dat gaan wij denk ik niet meer zien. Oké, okay, dan vraag ik me toch af, toch die grote bedragen, dan wel niet in Nederland. Uh, maar ja, het is toch crisis. Dan vraag ik me toch af, hoe kunnen die clubs dat allemaal betalen? Hebben ze zulke vrijgevige sponsoren of uh, Arabische oliescheiken? Nee, dat is het kromme van deze hele situatie. Clubs kunnen het niet betalen, althans... Real Madrid niet. Ik heb begrepen dat uh, de schuld van Real Madrid en Barcelona... Uh, uh, bijna 20% is van de totale Spaanse staatsschuld. Mm -hmm. uh, dat zegt al genoeg. En wat je in het voetbal hebt zien uh, uh, intreden... is toch wel een soort van gezond uh, besef van... jongens, zo kan het eigenlijk niet langer. Uh, maar kennelijk heeft Real Madrid nog een paar jaar langer nodig om dat uh, te realiseren. Oké. Okay. En, en um, wat adviseer jij als laatste vraag... Of in ieder geval um, eventjes, even naar de transfermarkt, dat wil ik eigenlijk doen. Mor uh, morgen slaat, sluit hij dus, uh, morgen om 12 uur uh, in, uh, in de avond. Um, welke spelers denk jij de, dat er nog een transfer gaan maken? Welke grote namen? Oeh, Daar uh, nou overval je me mee, welke grote namen? Vanuit Nederland bedoel je? Mij niet uit wat, uh, wat je te binnen schieten. Mag internationaal, mag ook in Nederland zijn. Eh... Uh, vind ik lastig. Okay. Durf, durf, ik durf niet de naam te noemen zo. Nee, oké. Okay. Nou, dan uh, dan uh, blijft het gewoon lekker spannend. Uh, dan moeten we gewoon uh, <laughs> afwachten. Bob uh, Oosterhout, hartelijk dank uh, voor het uh, vroege opstaan. En uh, ik ga met jou uh, de transfermarkt uh, in de gaten houden de komende dag. Het wordt spannend. Dank je wel. Dank je wel. Met soort plaatjes wil ik graag wakker worden. Ik hoop uh, jij ook, je luistert naar Start op Radio 1 van BNN. En het was Garbage Day van Brandon Benson uit 2009. Ja, goedemorgen. Jan Smit wordt samen met Nick en Simon... Uh, het nieuwe boegbeeld van de modewebsite mo uh, van Modedame, Diane Beekman. Dit werd afgelopen week gelanceerd in Volendam en wij waren bij de persconferentie. Allereerst krijg je dan natuurlijk een heel inspirerend praatje over zaken, consumenten, gedrag en dergelijke. Hartelijk welkom hier op Volendam, het mooie Volendam. Namens Jaap, Aloïs, Nick en Simon, Diane en Jan en mijzelf heet ik jullie van harte welkom hier. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Frans de Bergen. Mijn achtergrond is uh, 16 jaar zena, waarvan de laatste vier jaar in de Europese boord natuurlijk al een beetje. Maar in de eerste vijf maanden zijn de consument zeven keer teruggekomen om iets te kopen die geregistreerd zijn. dat is voor internetprincipes. Ja, oké, okay, dankjewel Frans. Maar we willen natuurlijk gewoon uh, Jan hebben. Eh, en uiteindelijk, na, na zo'n hele, uh, hele toespraak en gesprek... En, ja, je er eigenlijk niet veel. Um, Was het tijd voor het interview? Vraag is natuurlijk, met al die optredens en een nieuwe baby... heb je dan wel tijd voor modezaken, Jan? Nee, maar dat is waar, want ik treed meestal s'avonds op... en uh, die baby die is er, daar hoef ik niet heel veel aan te doen. En voor de rest, uh, modeveiling, ja, dat kan natuurlijk elk moment van de dag. Dat kan op je mobiel, dat kan uh, het toilet. op het toilet. Ja. Oké, okay. uh, bestel jij dan uh, op de wc, Jan? Ik uh, lever meestal af op het toilet. Ja, hij levert meestal af. Juist! Modegoeroe Diane Beekman, met die uh, Volendamse invloed die je in huis haalt... zorg je dan ook voor Volendamse klederdracht op je website? Nou, we hebben een rubriek specials. Het is namelijk vier rubrieken. Dat zijn single items, vintage, outfits en uh, specials. Dus je weet het nooit. We hebben ook bruidsjurken. Uh, ik zal eens praten met de fabrikant of laten ze ons benaderen. Misschien uh, Volendamse klederdracht. Je kan het uh, maar zo weer populair maken. Uh, prima. En modemaagd Nick heb ik er ook even bij getrokken. Hoe kijk jij er dan tegenaan? Ik vind het uh, maar des te meer uh, een, een leuke avontuur om even in te springen. Want uh, dit kwam op ons pad en ja, het heeft even niks met muziek te maken. Normaal is dat bij ons bijvoorbeeld met een tv-programma een vereiste. Dat moet iets met muziek te maken hebben. Ja. Maar uh, dit had even daar niks mee te maken. En eigenlijk vonden we het juist leuk om weer iets met Jan te doen. Uh, dus het is even heel iets anders. Maar goed, als de heren moeten kiezen tussen muziek en kleding... Ja, dan, dan hou ik het toch uh, bij muziek in een heel mooie kledingzet. Oké, okay. nou veel succes ermee jongens. Heerlijk, de jaren 80 klassiekers. En uh, elke, elk uurtje doen we er gewoon eentje. Orchestral Maneuvers in the Dark, locomotion uit 1984. Start, Kees Dorrestein. Laat ik even kijken wat er trending is op Twitter. Hashtag Uitmarkt doet het goed. Die is gisteren begonnen in Amsterdam. En dat was ook te zien op tv. Welkom bij Uitmarkt Live. Met 355 optredens verspreid over meer dan 30 podia...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 En vanmiddag om 12 uur zijn er weer voorstellingen te zien in onze hoofdstad. Hashtag PSV Cam is ook nog steeds populair op Twitter. PSV die speelde op de dag dat ze 100 jaar bestaan, dat was gisteren, tegen Kambuur. Het feestje werd een klein beetje verpest doordat ze gelijk speelden. 0-0. En hashtag Syria of Syrië is ook populair natuurlijk vanwege wat president Obama daar vandaag over zei. We will continue to support the Syrian people through our pressure on the Assad regime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 Vandaag uh, even naar de verjaardagskalender uh, gekeken. Dat hoor je straks, maar eerst even geschiedenisboek in. Uh, in 1909 werd er voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Aan de tocht deden 306 deelnemers mee, waarin uh, slechts uh, 10 burgers meeliepen. Uh, apart, want de rest was allemaal militair. Een ruim verschil met recordjaar 2003, waar bijna 45.000 mensen de tocht startten. En aan alles komt een eind, zo ook aan de muziekzender TMF... die vandaag in 2011 voor het laatste keer uitzond. Voor de laatste keer. Dan naar de verjaardagskalender. Jelka van Houten, actrice in onder andere musicals als Turks Fruit. En uiteraard de zus van Caries van Houten is jarig en telt 35 jaringen. En de Duitse broertjes Kaulits worden vandaag 24 jaar... Het, uh, ze zitten in de band Tokyo Hotel, die voornamelijk in 2005 menig meisjeshart deed smelten. Met dit nummer. Toen ik ze voor het eerst zag, dacht ik eigenlijk dat het in ieder geval de leadzanger, dat dat een meisje was. Ik heb ooit nog tegen een vriend van me gezegd, nou, best een, best een knap meisje. Nou, toen bleek het jongens te zijn. Het is al een tijdje stil rond de groep Tokyo Hotel, die je dus net hoorde met Monsoon. Maar eind dit jaar zouden ze met nieuw werk komen, in ieder geval volgens hun website. Dan nog even kijken naar het weer. Het is nu drie minuten voor half zeven. Um, en het is droog. De, nou, er zullen misschien een paar kleine spatjes overkomen. Uh, maar niets om over uh, naar huis te schrijven. Dus uh, maak je geen zorgen. En het uh, wordt vandaag een, een prima dag met uh, rond de 18, 19, 20 graden. En uh, nu een lekker plaatje. Ik ben vader. Ik Even iets anders om mee wakker te worden hier op Radio 1 bij Start van BNN. Jannes Ra met Difference. Blockbuster bingo. In de Blockbuster Bingo bespreek ik de nieuwe films die deze week gaan uitkomen. Mijn gids in Filmland daarvoor is natuurlijk Joost Basmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke week doe jij een voorspelling over welke films het het beste gaan doen in de bioscopen. En dus bovenaan staan in de filmtop 3. Even naar jouw voorspelling van vorige week. Even kijken of je het ja, goed had. Ja, ik ben echt benieuwd. Vorige week zag jouw top 3 er zo uit. Op 1 Elysium, op 2 de Smurfs 2 en op 3 Kick-Ass 2. Ik heb even de filmtop 3 erbij gepakt. Nou, Op 1 had je goed. Elysium staat inderdaad op 1. Heeft deze week 460.000 euro opgebracht. Op uh, nummer 2 had je ook goed de Smurfs 2, uh, goed voor 408.000 euro. En op 3, kijk, heb je een perfecte 3? Nee, dat heb je niet. Uh, op 3 staat namelijk The Mortal Instruments City of Bones. Een beetje fantasyfilm fantasy uh, film voor tieners. En uh, die bracht 350.000 euro op. Dat was ik dan mis. Dus Kick-Ass 2 uh, zat hier helaas naast. Die, uh, die, stond op, uh, die staat op plekje 8 op dit moment. Nou, die moet dan toch nog een beetje gaan stijgen. Straks uh, naar jouw voorspelling. Nu naar de films die komende week op de rol staan. Naar welke kijk jij het meest uit? Nou, ik verwacht eigenlijk heel veel van Het Meisje met de Negen gebruiken. Uh, dat is een, een boekverfilming. Zoals je misschien weet. Het gaat over een uh, boek van Sophie van der Stap. En Sophie van der Stap die kreeg uh, kanker toen ze 21 jaar was. En die heeft uh, 54 weken chemotherapie uh, moeten ondergaan. Yeah. en Die schreef haar ervaringen op uh, in een dagboek. En die uh, werden voor een deel volgens mij uh, gepubliceerd in, in de NEC. In NRC NEC Next. Mm -hmm. uh, en later heeft ze daar ook een, daar een roman van geschreven. En die, uh, dat werd gepubliceerd door Prometheus. Uh, en dat werd een bestseller. Zij die, die, die, die heeft de wereld doorgezet doorgezeten en zo. Maar wat wel grappig is. Ook ja. in, het, uh, in het buitenland heeft het boek het heel goed gedaan. Uh, in het boek uh, schrijft ze over... Uh, over haar tijd, uh, dus in die 54 weken dat ze chemotherapie had. Mm -hmm. uh, ze is nog kaal geworden en ze had uh, voor elke gelegenheid en gemoedsstemming een pruik. Dus daarom Laat heeft je ze negen pruiken. Uit. En uh, de Duitse zender ZDF die heeft al een keertje een documentaire over gemaakt. Dat heette dan ook Das Mädchen mit den Noen Perroeken. Mm -hmm. Um, maar nu komt er dus ook een film. En het, wat, wat er wel apart aan is, je zou verwachten dat het er door een, een Nederlander verfilmd wordt. Maar omdat zij zoveel uh, zo boeken heeft verkocht in Duitsland, yeah. wordt het een Duits-talige film. Dus hij wordt Nederlands ondertiteld. En uh, als je erheen gaat, moet je dus niet schrikken dat hij Duits is. Oh, joh, dat, uh, maar wat, dat zou je ik, niet ik denk... verwachten met zo'n titel. Nee, nou ja, nou ja, dit is natuurlijk in Nederland gewoon de titel van het boek. Maar het is een Duits-talige film. Daar kijk je dus naar uit. Nu uh, staat er ook een grote Amerikaanse film uh, op de rol. Uh, dat is namelijk uh, de film over het leven van Steve Jobs. Grote release, wat verwacht je daarvan? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een grote blockbuster die daar aankomt komen. Daar wordt ook al veel reclame voor gemaakt. Dus dat, je zou wel denken dat die... Uh, die trailers die lopen trouwens ook al heel lang. Je zou denken dat daar ook een hele hoop mensen op afkomen. Mm het -hmm. gaat inderdaad over Steve Jobs, de oprichter van Apple. Uh, hij was een pionier op het gebied van uh, computersystemen bedenken. En met anderen maakte hij dan ook uh, een van de eerste computers ter wereld... die particulier gebruikt konden worden. Yeah. Um, en uh, ja, het gaat natuurlijk dan over uh, de tijd voordat wij Steve Jobs kennen. Want Steve Jobs is in inmiddels overleden. Die heeft ook kanker gekregen trouwens. O, dat is zo'n beetje de hoofdmoot nu in deze blokbus. Oh Bingo. Uh, ja, goed. Uh, die, uh, die is overleden en daarom is er dus ook een film over hem gemaakt. Ashen Kutcher, die speelt hem. Maar ik weet niet zo goed, ik weet niet zo goed of, ik hem, of ik hem ook goed ga vinden. Ik, ik vond de trailer heel goed... Maar uh, ik, ja, het schijnt dat hij het niet zo goed doet in, in Amerika. Hij heeft niet zoveel geld opgebracht. Op de belangrijke filmsite IMDB, uh, Internet Movie ja. Database, krijgt altijd van heel veel mensen ratings. Daar staat hij ook maar met een 5,5 ja. op. Dat is niet heel hoog. Nee, dat is niet heel hoog. nee, nee. nee Dus Ik denk dat, het, ik, ik denk dat hij dan misschien nog wel eens tegen kan gevallen. Ik heb hem nog niet gezien. Uh, maar ja, het, ja het, is, het is ook een beetje apart. Hè? Het is, die film is, uh, heeft niet zoveel geld gekost, dus dat scheelt al. Dus ze, ze kunnen er wel winst op maken als ze al, uh, nou ja, uh, weet ik veel, een paar miljoen mee opbordt opgehaald. Maar ja, weet je, in, in Nederland worden ook heel veel van die Apple-producten verkocht. Dus je, je zou best wel uh, kunnen verwachten dat door die Apple-religie die Nederland nu ook een beetje heeft overgenomen... dat er dan toch ook een hele hoop mensen wel benieuwd zijn naar die film. Want ik denk niet dat heel veel mensen de, de biografie van Steve Jobs hebben gelezen. Dus ik weet, ik weet niet zo goed hoe goed hij het gaat doen. Ik denk eigenlijk nog wel dat er nog wel een aantal mensen heen gaan. Ik denk ook dat veel mensen niet weten dat hij in Amerika zo slecht is, uh, slecht is ontvangen. Maar misschien ja, nu wel, want iedereen luistert natuurlijk naar, naar start. Dus dat, uh... Precies. Nou, dat is dus even afwachten. In Amerika deed hij het in ieder geval ja. dus niet goed. Dan um, naar jouw belangrijkste taak. En nee. dat is de top drie van volgende week voorspellen. Dus ja, welke films staan op 1, 2 en 3 volgende week? Ja, nou ja, ik heb nu... Ik heb, nu had ik er twee goed. Hè? De eerste en de tweede plek had ik goed. Ja, een hele goede score. Ja, ja, ik zat een beetje te dubben over, over plek 1. Uh, en ik, ik denk dat, dat kick s 2 misschien nog wat tijd nodig heeft om, om het goed te gaan doen. Dus ik dacht, ik zet die gewoon op 1 deze keer. Oké. Okay. En Elysium draait al een tijdje langer. Dus dat gaat, ja, die gaat uiteindelijk minder bezocht worden. Want dan hebben een hele hoop mensen hem ook al gezien. Die staat al vier weken op 1. Dus die zal denk ik naar 2 gaan. En dan mm -hmm. in, op 3 denk ik dat er ook een nieuwe uh, binnenkomen komt. Dat, dat is dan Jobs. Okay. Ik denk toch wel dat hij het in Nederland goed gaat doen. Dat, dat betekent wel dat hij een paar ton uh, de komende week moet opbrengen. <laughs> Ja, ik hoop dat ik het goed heb dan. We zullen het zien volgende week. Joost Basmeijer, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En uh, goedemorgen nog. Ja, goedemorgen. Tot volgende week. Start Kees Donnerstein. Ja, en die volgende week begint de nieuwe BNN University-lichting. Even om uit te leggen, dit programma start op Radio 1. Wordt uh, gemaakt door allemaal talentvolle radiomakers... en die zitten dan in BNN University... Dus dit is de allerlaatste week dat ik, uh, met, dat ik met mijn redacteuren en verslaggevers uh, mag werken. Nou, ik zal even aan het einde van dit programma even een traantje wegpinken. Sophie van University gaat weer een hele nieuwe weg inslaan. Maar uh, uh, is dat wel de goede? Vraagt ze zich af. Daarom laat ze haar hand lezen door René Peters. Ja, meestal krijg ik bij, uh, toen ik dacht ik wil heel graag hand lezen... Zou ik denken, van ik kom in een zigeuner tentje terecht... met uh, van alles erover in het raam. Er is gewoon een heel strak pand met uh, heel veel licht. En het ziet er heel anders uit. Hoe komt dat? Dat, dat, dat het daarmee wordt geassocieerd? Ja, dat is jammer dat het daarmee wordt geassocieerd. Omdat, uh, ja, als je denkt aan handlezers of handanalisten... dan hebben mensen zoiets van, ja, wat, wat je ook zegt van uh, de glazen bol. Hè? We komen bij iemand die even mijn toekomst gaat voorspellen. En dat soort dingen. Nou, daar ben ik niet van... Ik ben niet van het voorspellen van de toekomst, want ik geloof daar niet in. Ik, wat ik wel kan zien, en met name een stukje lichaamstaal, maar ook uh, zeg maar gericht aan de handen, is dat er informatie in staat wat zeg maar, het beste bij je past. En welke stap je het beste zou kunnen nemen. Nou, ik ben heel benieuwd uh, om erachter te komen wie ik nou eenmaal ben. Zou ik mijn handen maar op tafel leggen? Nou, uh, leg je handen maar even op tafel. Dan ga ik eens even kijken. Ik heb alleen je beide handen even nodig. Hij okay. kijkt naar het hele patroon wat ik zie in je handen. Het is dus een stukje lichaamstaal wat jij laat zien. En wat valt je op? Nou, wat me opvalt is um, allereerst dat jij hele praktische handen hebt voor een, voor een jonge vrouw. Heel praktisch gericht ben jij. Jij kan, echt, jij kan en wil dingen echt aanpakken. Ik vind dat je al behoorlijk in het leven staat voor je leeftijd. En het leuke is, um, ik kijk naar de kussentjes in je handen. En dat geeft me ook informatie, want de kussentjes is een bepaalde uiting van uh, hoe je met dingen omgaat. Ik kijk hoe de vingers zich tot elkaar verhouden. En wat me dan meteen opvalt is dat jouw wijsvinger, die heel veel over zeg maar, je persoonlijkheid zegt een beetje aan de lange kant is. Ik kan wel zien dat jij behoorlijke ambitieuze tante bent. En dat je, dat... Is dat als het, uh, je wijsvinger dus iets langer is, dan dat zegt er dan iets over? Dat, dat zegt het iets. Mijn aandacht wordt dan ineens getrokken naar een bepaalde kleur in je hand... of een bepaalde vorm van je hand. Dus daarom zeg ik meteen, van: je bent praktisch, vind je is niet mooi? Nou, nee. Maar. Het zijn een beetje... Ik heb ja, een beetje worstenvingers. Dus een beetje dikke vingers en kussentjes echt die heel erg duidelijk zijn. Ik ben heel blij dat die kussentjes heel duidelijk zijn. Het, wil dat zegt dat. Het, het zegt in ieder geval dat jij al heel bewust in het leven staat. En dat jij dus niet, zeg maar, uh, je bent niet iemand die zeg maar, uh, haar, haar plekje wil veroveren in de maatschappij zoals iedereen dat doet. Want ik denk dat je dat een beetje saai vindt. Ik denk dat jij echt iemand bent die uh, ja, van, van veel vrijheid houdt. Ja. Okay. En waar kun je dat dan zien dan? Ik kan het zien aan uh, dat jij een, een ambitieuze lijnen hebt, een lijnenpatroon. Uh, hier van boven, dat is een, een hartlijn dat zegt van alles over je, hoe jij emoties verwerkt en wat voor verwachtingspatronen je hebt ten aanzien van de relatie. Daar leg je de lat nogal erg hoog. Want hij loopt sterk. Of? Hij loopt sterk omhoog, zeg maar, tussen jouw okay. wijsvinger en je middelvinger. Je kunt dus handen lezen van iedereen, of handen lezen, maar je kunt een analyse maken van uh, heel veel mensen. Ja. Heeft iemand wel eens een analyse van jou gemaakt? Of kun je dat van jezelf uh, maken? Kun je heel erg eerlijk zijn naar jezelf? Het is heel lastig, heel lastig. Ik heb, uiteraard heb ik uh, van degene die mij gedoseerd heeft... op het gebied van zeg maar de, met name ook de handanalyse... heb ik een analyse van mezelf gekregen. En ben mezelf daar zeer confronterend tegengekomen. Waar zeg maar mijn, mijn aandachtsvelden zitten in mijn leven. En denk je dat iedereen dit kan leren? Of heb jij een speciaal talent, iets in je hand staan... waardoor dit jouw jouw passie en jouw, jouw ding, zeg maar, is? Of zou ik het ook kunnen leren? Ja, kan een ander dat leren. Ja, tuurlijk, je kan, theorie kan je leren. Maar ja, wat ik al heb gezegd, het is bij mij een, een mengvorm van, van intuïtie. Wat ik zie, wat ik voel. Ja, en dat zijn toch bepaalde aangeboren eigenschappen die ik heb. En ja, ik, ik denk dat niemand hetzelfde kan wat ik kan. Dat klinkt misschien arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik denk dat dat, dat gewoon mijn ding is. Nederlandse bodem, Dotan, <laughs> met This Town. Ja, dat, uh, dan heb je dat, hè? dan combineer je dat een beetje. Hij uh, begon als singer-songwriter in 2011 en uh, toen kwam hij met dit liedje. En dat stond dan op zijn uh, album Dream Parade. Vandaag is het uh, Internationale Rode Haardag. Een dag speciaal voor mensen met, ja, zoals de naam eigenlijk al mee zegt, rood haar. Maar uh, sommige mensen zijn niet zo blij met die haarkleur. Uh, of uh, überhaupt met hun uiterlijk. Wij vroegen ons af hoe dat uh, met alle haarkleuren zat. Dus uh, zijn we even op straat, uh, uh, de straat opgegaan om te vragen... wat mensen aan zichzelf zouden willen veranderen. Lekkere, confronterende vraag. Ja, wat alle vrouwen willen. Hè? Mooie, slanke billen. En dat, denk ik. Dat is het enige. Meer haar omdat ik al een beetje kalm word. Meer haar, gewoon dat ik het gewoon weer lang kan laten groeien, stekels, iets wat ik vroeger had. Mijn neus. Omdat ik echt zo'n dopneusje heb. Ja, ik weet ik niet. Vind, ik, vind, ik wil gewoon zo'n puntige neus. Eigenlijk hetgene wat ik wilde veranderen, ben ik al aan het veranderen. Ik was vroeger heel vol. En toen wil ik heel graag uh, trainen en afvallen en daar ben ik nu goed mee bezig. Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk eigenlijk wel gewoon dat ik tevreden ben met mezelf. Dus eigenlijk gewoon niks. Ik zou wel wat groter willen zijn. Ik ben nu 1,61 en ik zou 1,75 willen zijn, 1,70. Want ja, ik vind dit gewoon te klein, eigenlijk. Ik ben 18, dus uh, 19, grapje. Dus uh, nee, ik vind het echt te klein. Ja, ik doe ook wel wat afvallen eigenlijk. Ik ben niet heel dik, maar ik heb wel een buikje. Dus uh, dat zouden we af mogen. Maar daar kan ik zelf wel wat aan doen. Nou, ik ben zelf eigenlijk best tevreden over mijn uiterlijke uh, eigenlijk. En ook over mijn haarkleur. Dat is bruin. Dat kan je ook zien. Uh, op de webcam volgens mij, radio1.nl. Daar, daar kan je op de webcam klikken, dan, dan zie je mij nu zwaaien. Hallo, leuk dat je er bent. Um, uh, maar er, er zijn uh, wel zo vooroordelen over mensen met rood haar. Want het is namelijk vandaag internationale roodhaardag. Vroeger werden ze bijvoorbeeld als heks gezien. Tegenwoordig zijn de vooroordelen iets minder extreem. Ze zouden sneller pijn voelen, een gevoeligere huid en uh, sensueler zijn. Charlie van University wil dit wel eens onderzoeken. Drie haarkleuren, blond, brunet en rood haar dus, gaan de strijd aan. Want zijn de vooroordelen nou waar? De Red Factor. De eerste ronde. De huidgevoeligheidstest. Het idee is namelijk dat roodharigen uh, een veel gevoeligere huid hebben. Nou, je ziet het wel, voor je mensen met rood haar Sorry. hebben vaak een lichte huid... Hebben sproetjes, verbranden sneller. Maar ik dacht, ja, we kunnen natuurlijk ook de gevoeligheid van de, van de huid testen. Uh, aan de hand van uh, de reactie op rode peper. Dus ik heb hier een rode peper. En dan scheur ik hem even open. Ik en dan is het idee een dat je gewoon zo'n stukje, zo stukje van je arm invrijft ermee. Zou Zal beetje, ik dan ook lekker even een heel licht stukje huid van mezelf pakken? Ja. ja. Voel je al wat? Nog niet? We het bij mij nu echt helemaal. Jeukt het ook? Nog niet. Maar jou wel? Maar jij voelt helemaal niks, ook geen tinteling? Nee. Dus als blondine is jouw huid redelijk neutraal, ja. reageert hij hierop. En Wick, hoe zou jij het ervaren als roodharige? Wij mij tintelt hij een beetje en ik zie nu, nou, zeg maar na 30 seconden, zie ik voorzichtig een rood gloedje komen. Maar het is niet heel erg nog. Oké, okay, en ik als brunette voel een hele lichte tinteling, maar absoluut niet verveend of zo, en ik heb één klein rood plekje. Maar wat voor factor draag je in de zomer? Geen. Ik eigenlijk geen... Maar een beetje voor mijn idee dat het goed werkt... doe ik meestal 15 of 20. Ik draag 50. Dus wat dat betreft... En de punten gaan naar... Team Rood. De tweede ronde. De pijntest. Het idee is namelijk dat roodharigen... minder goed tegen pijn zouden kunnen... dan mensen met blond, bruin of zwart haar. Nou heb ik hier een mooie stapel... Uh... wasknijpers. Wasknijpers meegenomen... En het idee is: wie kan de meeste wasknijpers op zijn arm aan? Auw. Dat voelde ik wel. Oh kak. Au. Ik ben. Dit is echt geen goed idee. Oké, okay. volgende. Ah, dit is echt heel naar. Ik ga nog lekker. Ik heb er drie. Hoe ver zitten jullie? Drie. Au. Vier. <laughs> Vier ook. Auw, kak. Bruin zit op vijf. Ik zit ook op vijf. De Ach, rode yeah. zit op drie. Gepijnigd. <laughs> ik heb Au. er vijf en uh, ik kap ermee. Dus dat is ja. Super veel pijn. Oké, okay, ah. dus rood heeft er 4. Blond, 13. En brunet, 18. Oh, dat is echt pijn, hè? Oh. En de punten gaan naar Team Rood. De derde ronde: de sensualiteitstest. Ik ben Denise. En uh, ik neem vandaag de sollicitaties af voor de Berlijnen. Ja, want wij gaan uh, proberen in een halve minuut moeten wij uh, ja, een soort van sensueel gaan praten... in de hoop op een baantje als uh, uh, sekstelefoniste. Uh, nou, Katelijne, als ik nou de man ben en ik zeg ik hou heel erg van voeten, wat zeg jij dan? Ik zou eerst beginnen dat ik van hele grote voeten hou... en dat ik het liefste ook voeten heb met heerlijke kalkteenagels. Dat natuurlijk belangrijk is dat hij ook zijn sokken eerst uitdoet... Ja. En daarna gaan we uitvoerig praten over zijn voeten. En natuurlijk zal ik ook mijn voeten beschrijven, maar dat verdient hij pas op het einde. Nou, ja, wat goed. Ja. Nou, dat, dat klonk best goed eigenlijk. Oké, okay, dan gaan we nu door uh, met de roodharige. Dat is Wieke. Nou, ik uh, heb hele kleine voetjes, maat 36 ongeveer. En uh, ik stel me zo voor dat ik dan op de bedrand zit... en langzaam mijn sokken naar beneden stroop, mijn voetjes tevoorschijn hou... En ik zal uiteraard ook aandacht aan jou besteden. Dat betekent dat ik uh, uiteraard jouw schoenen liefdevol open zou knopen. Jouw sokken naar beneden zou halen. En uitgebreid jou zou masseren met welke olie je dan ook maar wil. En uh, uiteindelijk mag je natuurlijk ook aan mijn voeten zitten. Ik vind wel voor wat hoort wat. Maar uh, it's all yours. Nou, dat, dat klonk nog net even wat beter dan nummer 1, eerlijk hey. gezegd. Oké, okay, nu moet ik. <laughs> Dit wordt wel <laughs> Nou, dan zou ik voor jou... Um... Zou ik op een stoel gaan zitten. En dan zou ik eerst mijn, uh, mijn hoge hakken zou ik één voor één langzaam uitdoen. En keurig ernaast neerzetten. Dan zou ik even naar mijn tenen kijken. En een beetje met ze wiebelen. Mijn tenen zijn natuurlijk keurig gelakt met, uh, met rode nagelak En mijn voeten zijn heel zacht en verzorgd. En dan zou ik uh, naast je komen zitten. En dan zou ik langzaam met mijn voet een beetje over jouw voet heen gaan. En een beetje naar boven kruipen. En dan zou ik op mijn rug naast je gaan liggen. En dan zou ik met mijn voeten langzaam je hele lijf streden. Zo, zo. Vertel, Kinky Denise, wie ja. is de winnaar? Ja, ik, ik vond één nog een beetje verlegen. Nummer één, dat was de blondie, ik, euh, ik vond nummer twee en drie, euh, ja, eigenlijk euh, heel goed. Maar ik moet zeggen dat ik jou als laatste, de brunette dan, euh, wel echt euh, de beste vond. Veel inlevingsvermogen en gelakte teennagels. Dat is heel belangrijk. Dus ja, ja nummer drie is er dan, Brunet. En de punten gaan naar... Team Brunette! En de winnaar is... Rood! Many Kravitz, it ain't, uh, it ain't over till it's over. En het is eigenlijk een beetje een toepasselijk nummer... want het is wel voorbij voor de huidige lichting van Universe. Dit was hun allerlaatste uitzending. En uh, ja, ik wil even een kleine terugblik doen naar de afgelopen, uh, ja, de afgelopen half jaar waar ze zulke mooie dingen hebben gemaakt. Zo haalde Daan uh, DWD met uh, de Wereldrijd door met zijn reportage. Van dit is de wereld daardoor. Van woensdag 10 april Champions League voetbal, Aardige wedstrijd, wel. Chat, Barcelona, Paris Saint-Germain. Meteen beginnen, Willemijn. Ja, Sagra, we vandaag wel op de redactie. Komt een jongen naar me toe, Daan van BNN. Hij is, een, die is een fanatiek amateur wielrenner. Hij heeft een fantastische reportage gemaakt, morgen te horen. Hij wil weten hoe kan je nou als amateur nog harder fietsen. Vergeet shit, vergeet echte doping, huis, tuin en keuken Charlie dacht terug aan haar allereerste repo. Die ging over poep. Is het ook wel eens echt heel smerig? Oh ja, dat wel, of tegen de muren dan hoor, nou, dus, uh, die regen gaat of zo, het zet alles vol. Ja, net ja, of achterlijk zijn of ze zeggen, het is erg smerig hoor, het was al dat ik binnenkwam, nou dat weet ik genoeg. Sophie die had een beller geregeld die geen lievertje is. Uh, klein niveau, maar ben je ook wel eens wat, wat, wat verder gegaan, dat je, dat je criminele ja. verleden toch wat heftiger was? Ja, maar daar wil ik niet over uitweiden, dat was vroeger en ja. daar heb ik voor gezeten. Dat, is, dat, dat gaat niet over grappen, zeg maar. Dat gaat over andere dingen. Ja. En, uh, dat, ja maar daar ben je nu vanaf. Dat, dat, dat, dat, is nu, dat ligt nu achter je, dat verleden. Maar ik zit wel zo scheld op al die uh, zeg maar buitenlandetjes en zo. Maar ik ben zelf eigenlijk ook net, net niet beter. En, alleen ik ben wel zo slim om, om niet gepakt te worden. Ja. En Ilan die wil nog heel graag één ding laten horen aan de luisteraars van Radio 1. Ja, dankjewel uh, Ilan. Uh, ach ja, het uh, mag. Het is een allerlaatste keer. Dank jullie wel, uh, jongens. Echt heel fijn uh, dat jullie uh, het afgelopen jaar allemaal mooie reportages hebben gemaakt. Volgende week is starten weer met een hele nieuwe lichting BNN University. Zo uh, direct komt Dit is de Zondag met Kiva Aloush. En uh, ja, uh, luister vooral alles uh, lekker terug op radio1.nl. Klaar is Kees.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 Ja, het is gewoon een geweldige avontuur om uh, met Wilfried uh, een soort ontdekkingsreis van drie uur uh, te hebben. Dat je op een bepaalde manier nieuwe emoties uh, kan uitlokken. Lichtgevende kwallen, Chinese megafabrieken en het nieuwe bewustzijn van astronauten. Vanavond in Zomergasten kunstenaar en ontdekker Daan Rozengaarden. Tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.